بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهده الله فهو المحتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عده ورسوله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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتيع الله ورسوله فقد فاز فاز نظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى بخار الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Geachte broeders en zusters in de islam, ik groet jullie allemaal met de groet van de vrede, de groet van de islam, de groet van de bewoners van het paradijs, inshallah, en ik zeg tegen jullie assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh de openingsformule waar ik mee begonnen was hebben jullie vaker ongetwijfeld gehoord het is een het is uit de Koran enkele versen waarmee vaak ook een preek wordt begonnen ongetwijfeld hebben jullie dat ook gehoord tijdens de vrijdag spreken en dat zijn drie versen uit de Koran die ook wordt aangehaald bij het voltrekken van huwelijken bijvoorbeeld, ja de Godbatul Haja heet dat hè. veel hoor je ook deze versen bij het begin van islamitische conferenties en ik wil het met name hebben over de derde vers die ik heb aangehaald waarin Allah subhanahu wa ta'ala ons adviseert om het ware woord te spreken. Vandaag wil ik het hebben over een onderwerp die bij elke religie wat voor ideologie je ook aanhangt, Of wat voor opvoeding je ook hebt gehad, bij iedereen zal het ongetwijfeld verboden zijn ik wil het hebben over liegen wat is het standpunt van liegen in de islam wat voor gevolgen heeft dat voor jouw karakter en hoe staat Allah subhanahu wa ta'ala daar tegenover zijn er versen daar tegenover zijn er overleveringen van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam over liegen en wat zijn de consequenties Allah subhanahu wa ta'ala Zegt bij de openingsformule waar ik mee begonnen ben: Een eerste advies die hij geeft is: Ja, amanu takullah. O jullie die geloven, vrees Allah. Vrees Allah zoals Hij dat werkelijk gevreesd moet worden. En een andere Ayah: Ja, Ayuhallah, sprak hij tegenover de mensheid. O jullie mensen: Vrees Allah, vrees God, vrees Jullie Heer. Die jullie uit één nacht geschapen heeft. Opmerkelijk is dat Allah subhanahu wa ta'ala begint met zijn advies. Om hem op de eerste plaats te vrezen. En hij zegt. O jullie die geloven. Vrees Allah en zeg het ware woord. Qawlan sadida, het ware woord. Straks zal ik daar verder op ingaan wat het betekent. Maar over het algemeen, in de vertalingen die ik ben tegengekomen, Qawlan sadida wordt vertaald als het ware woord, het rechte woord. Yuslih ja? lakum Het gevolg van het spreken van een ware woord, is dat Allah subhanahu wa ta'ala jullie daden zullen vervolmaken. Met andere woorden, dat hij jullie daden zal accepteren. En daarbovenop, En dat hij jullie van jullie zonden zullen vergeten. wa wa en azeemَ. En degene die Allah en zijn profeet gehoorzamen, die hebben zeker een grote overwinning. Een groot succes geboekt. Hier zie je, de eerste acties is vrees voor Allah. Want iemand die Allah vreest, zal geen leugenachtige dingen vertellen. En iemand die Allah vreest. Zal in zijn karakter. Hoe hij met zijn medemens omgaat. Ook rekening mee houden. Dus jouw vrees voor Allah. Kan ook een graad zijn. Van hoe jij met je medemens omgaat. En dan is de advies die daarna volgt. Als je Allah vreest. Dan zeg je de kou naam En. Tseilau. Wordt dat vertaald als woorden die oprecht zijn, maar het betekent ook de waarheid spreken onder welke omstandigheid dan ook, onder welke omstandigheid dan ook. Dus er is niet zoiets als een witte leugen, of een leugen om bestwil, of liegen die jou goed zal uitkomen. Ja, dus onder welke omstandigheid jij je ook bevindt, al is het in jouw nadeel, ja. Altijd de waarheid blijven zeggen. En het gevolg daarvan is, de consequentie daarvan is, Hij zal jouw zonden vergeven en succes geven. Maar ook, Hij zal jou inspireren tot meer goed. Hij zal jou inspireren om Gods bewustzijn in jouw hart te kweken. En het gevolg daarvan is dat jouw karakter daardoor beter zal worden. Dus dankzij het goede Woord dankzij het ware woord zien dat dat vergaande gevolgen moet hebben in de karakter van iemand. Dus kennelijk is er invloed ja, van je tong uit naar je hart. Dus wat wij zeggen heeft invloed op onze karakter. En de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam zegt in een hadith Allah wa inna fil jassadi mudwhah idda salahat hij zegt, voorwaar, er is een klomp vlees in het lichaam. Als dat klompje vlees goed functioneert, als dat klompje vlees goed is, is de rest van het lichaam goed. Als dat klompje vlees slecht is, functioneert de rest van het lichaam slecht. En wat is dat klompje vlees? Dat is het hart. Hier moeten we de hadith, de overlevering natuurlijk in zijn gruwelijke zin, bekijken maar in zijn letterlijke zin is het natuurlijk ook waar want iemand die in zijn hart ziek is ja, heeft ook verregaande gevolgen op zijn gezondheid maar we gaan het op een figuurlijk bekijken het hart graag de broers en zusters wordt op de eerste plaats beïnvloed door de tong ja, dus voordat we onze hart gaan reinigen voordat wij onszelf de nafs. Onze zielen gaan reinigen. Moeten wij beginnen. Met steeds de waarheid te blijven zeggen. En geen leugens te vertellen. En er zijn vele methoden natuurlijk om onze nafs. Om onze ziel te reinigen. Een van de methoden is natuurlijk contact met Allah subhanahu wa ta'ala. Gebeden. Vasten. De Koran reciteren. Contempleren over de scheppingen en dergelijke. Ja. En. Vandaag wil ik het hebben dat over de methode Als jij je tong in bedwang kan houden Dan kan jij ook je hart in bedwang houden Maar wat je zegt is eigenlijk een manifestatie van wat er in je hart zit Iemand die zijn tong kan bedwingen kan zijn hart bedwingen Iemand die zijn tong de vrije loop laat gaan Die kan zijn hart ook niet bedwingen Een vrome tong Is dat gevolg een vroom karakter een corrupte tong heeft tot gevolg een corrupt karakter. En daarom deze tong, volgens een overlevering van de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, een overlevering overgeleverd door imam uh, Tirmidhi, die zegt, iedere ochtend als iemand wakker wordt, vloekende al de ledematen, al de organen vloeken de tong. En die waarschuwen de tong. Dus zoals zegt, ik dacht in la de ledematen, de organen die zeggen dan de tong fina. Vrees Allah in ons Voor waar wij zijn zoals jij bent Wij zijn zoals jij bent Want het lichaam, de karakter die volgt Dat wordt je uit Dus iedere ochtend als iemand opstaat Waarschuwen de ledematen De tong Voorwaar wij zijn zoals jij bent, o tong. Met andere woorden, hou het in bedwang. Als jij de sirat al mustaqim als jij het rechte weg volgt, volgen wij jou. En als jij de kromme weg volgt, volgen wij jou ook. Hier zien wij ja, over de serieusheid van het recht houden van de tong. Dus niet met dubbele toon spreken. et cetera, et cetera. En bovendien, er zijn enkele versen uit de Koran. Waar wij op kunnen maken. Dat liegen in de islam. Overigens, het is ook. In welke religie dan ook. Verboden. Ja, maar Allah subhanahu wa ta'ala. Vervloekt de leugenaars. En hij zegt. En wij zullen de la'ana, De vloek van Allah. Op de leugenaars laten rusten. En vloek. Een vloek betekent dat je ver bent van de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is alomvattend in zijn barmhartigheid. Zijn barmhartigheid is alomvattend. Maar voor de leugenaars is dat niet inbegrepen. En in een andere aya, in een andere vers, verdoemd zijn degenen die liegen. Verdoemd zijn de leugenaars. Dit is een andere vers. die heel erg duidelijk. En resoluut, ondubbelzinnig de standpunt van de Koran van, van Allah subhanahu wa ta'ala daarin duidelijk maakt. En in een andere aai zegt Allah subhanahu wa ta'ala bijvoorbeeld, Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kaddaaf. Voorwaar Allah subhanahu wa ta'ala leidt degene niet die verspilt en ligt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in het hadief, die is overgeleverd, door imam Bukhari. Inna sidqa yahdi ilal bir. Hij zegt. Wanneer iemand de waarheid spreekt. Waarheidsgetrouwdheid. Ja, waarheidslievendheid, Die leidt. Naar goede deugd. Naar goede daden. Inna ja. sidqa yahdi ilal bir. Een ware handeling. Die leidt naar het pad van de deugd. Van de goede daden. En het woordje bir, ja, is een alomvattend woord in, de, in het Arabisch dat alles omvat wat maar goed is. Alles wat maar goed is, is, is, is inbegrepen in het woordje bir. Vaak hoor je ook het woordje walidain. Ja, birrolwalidijn, gehoorzaamheid tegenover ouders of goedheid betrachten tegenover je ouders. En dat omvat alles. Van een kleine glimlach die je iemand kan toebrengen, tot iemand helpen. Met, met financieel of uh, lichamelijk of van alles en nog wat. Dus het woordje bir is alomvattend. En hij zegt, iemand die siddik, waar hij het getrouwd is, die leidt naar bir. En die zal alles doen wat goed is. Wa inna al birra yahdi ila jannah. En voorwaar bir, de goedheid, die leidt naar de jannah. Die leidt naar het paradijs. En over het woordje bir zegt Allah subhanahu wa ta'ala bijvoorbeeld. Ja, uh, kennelijk is er een misconceptie dat bir uh, goedheid betekent bidden en vasten en duiken voor Allah subhanahu wa ta'ala maar bir is meer dan dat en dat is allemaal een geval van sidq, sidq betekent waarheidsgetal. en Allah zegt la al birra an wujuhakum qibbal al mashriqi wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmi al wal malaikite wal kitabi wal nabiyina wa al maala ala dawil kurba' wa de yataama wal masaakeena wabna sabil wasa'ilina fi riqaabi wa aqama salata wa ata zakata wal mafuna bi 'ahdihim idaa 'ahadu bisabireena fil ba'sa'i wad dharaa wa hina al ba's ulaa'ika alladheena sadaqu wa ulaa'ikahum al muttaqun hezght bir fromheid is niet dat jullie jullie gezichten naar het oosten wenden of naar het westen laten keren ja als er binnen hangt er vanaf waar je geografisch ligt over de Kaaba je bent je naar het oosten of naar het westen maar bir, vroomheid, is voor degene natuurlijk die in Allah gelooft. Die gelooft in de eenheid van Allah, in het bestaan van Allah. Die gelooft in de laatste dag. Wat betekent dat geloven in de laatste dag? Geloven in de laatste dag betekent dat jij ooit eens verantwoording zal moeten afleggen voor alles wat je doet. Met name verantwoording afleggen voor je tong. Straks zal ik een hadith aanhalen. Waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam, aan een van zijn metgezellen zegt... Weet je wat de meeste reden is waarom iemand naar de, jah, naar de hel gaat? En hij weet naar zijn tong en naar zijn Ja, Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt... Goedheid is niet alleen. Je, je keren naar het westen of naar het oosten. Ja? Maar is dat je gelooft in Allah? Geloof in de laatste dag? Dat wil zeggen... In het afleggen van je verantwoording tegenover Allah subhanahu wa ta'ala in die grote dag... Geloof in de engelen, geloof in de boeken, geloof in de profeten die Allah ta'ala gestuurd heeft. Maar hij zegt, bir is ook en zijn rijkdommen geeft. Dat is allemaal een gevolg van het spreken van de waarheid. En zijn rijkdommen geeft, ondanks de liefde ervoor. Geven is moeilijker dan nemen. Ja? En die kunnen overwinnen, moet je dan de daraja, de, de, de, de stadium... Van sidik, van waarheidsgetrouw moeten hebben bereikt. En daarom zie je dat Allah Subhanahu wa taal, door de eeuwen heen vanuit zijn profeten kiest. Die op de eerste plaats bekend zijn om hun waarheidsgetrouw zijn. Kijk maar welke profeet Allah Subhanahu wa Ta'ala gekozen heeft. Zij zijn bekend onder de gemeenschap als waarheidsgetrouw zijn. Zelfs de grootste vijanden geven toe dat ze waarheidsgetrouw zijn. Wat was wa Allah, wat was zijn bijnaam Voordat hij profeet was, Al-Amin, de betrouwbare. Zelfs zijn grootste vijand, als hij moest vluchten en had bezittingen bij zich, vertrouwde hij toe aan Mohammed hij zegt Mohammed ik vertrouw je dit toe en als ik terugkom wil ik het weer van jou hebben. Dus Allah kiest van onder zijn boodschappers, degene die uitmunt in hem, waar hij getrouwd heeft en dan gaat Allah verder, dus het geven van rijkdom en ondacht de liefde ervoor het geven aan zijn verwanten, je familie de wezen, aan de armen aan de reizigers, aan degenen die daarom vragen, aan de slaven, en de, de slaven bevrijden hier zien we ook dat de islam neigt naar uh, uh, het bevrijden van slaven is ook een goede daad, is een gevolg van bier en de gebeden vervolmaakt en de zakkaat betalen en die hun beloften nakomen, subhanallah het nakomen van belofte is allemaal inbegrepen in bir die weer een gevolg is van siddak, van waarheidsgetrouwdheid. En die in uitzonderlijke armoede en ziekten en tijdens de gevechten geduldig zijn. Geduld. Dit zijn de mensen van de waarheid. Ola'ekel ladina sadaqu. Dat woord siduk, komt ja, Dus al deze eigenschappen en nog veel meer behoren tot de... Eigenschappen op de karakter trekken van een Siddiq. Van de Siddiqeen. Zij zijn degene die de waarheid zeggen en zij zijn de Godvrezenden. Bovendien, zegt Allah ook: wanneer jij je vrienden kiest, kiest degene die bekend zijn om hun betrouwbaarheid en hun waarheidsgetrouwdheid. Ja? En Allah zegt bijvoorbeeld voorbeeld in de Koran waku, O jullie die geloven, vrees Allah En wees met de waarheidsgetrouwde ja? Kies je vrienden van onder degenen die bekend zijn om hun waarheidsgetrouwdheid En ze gezegde: zeg me wie je vrienden zijn en ik zeg je wie je bent Tell me who your friends are and I tell you who you are ja? En hier zien wij ja dat is het vastklappen aan de waarheid en leugen uh, uh, verweren een van de grootste karakteristieken is die een moslim moet hebben de profeet zegt dat een moslim zijn leugens vertelt eerst werd hem gevraagd steelt een moslim? ja moord een moslim? ja dit zijn andere dingen? ja Ligt hij? Nee. begrijp me niet verkeerd. Ik zeg dat het een moslim niet stil, maar dat is natuurlijk de bedoeling is niet dat ik ja, dat, mensen maken fouten. Ja, maar als, wat hier wat, wat de profeet heeft gezegd, iemand zondig zoveel zonde. maar zoveel uh, uh, verschillende dingen, maar hij ligt niet. En daar gaat het om. Kennelijk zijn dat twee dingen die niet samen gaan met geloof en het moslim zijn. Hij niet. niet. Ja? En imam Ghazali, rahimahullah ta'ala die zegt... Er zijn verschillende soorten siduk. Waarheden. Ja? Waarheid op de eerste plaats natuurlijk in dingen wat je zegt. Over het algemeen, wanneer over waarheid wordt gesproken... ...is waarheid in wat je zegt. Ja? En ook oprecht in je handeling is ook een vorm van waarheid. Niet genieperig, niet met dubbele agenda, niet met iets... ...niet met bijbedoelingen handelingen verrichten. Dat is ook waarheid. Een soort, een soort vorm van siddh. Fil amal. Siddh in je handelingen. Ja? Siddh in jouw intentie moet je ook siddh hebben. Waarheid getrouw hebben. Ja? Vastberadenheid. In jouw, uh, waarheid in je vastbeslotenheid. Waarheid in het uitvoeren van besluiten. Waarheid in acties. En waarheid in geloof en religie. En opmerkelijk is ook dat Allah zegt in de Koran... dat leugen is een ziekte van het hart. Er zijn verschillende ziekten van het hart. En een van de grootste ziekten van het hart is leugen. En bovendien wordt dat ook geassocieerd met huigelaars. Met de hypocrieten. De monafikun. Allah vertelt bijvoorbeeld... Een enkele karakteristieken over monafikun... over de hypocriten. Ze breken hun belofte. Ze, ze, ze, ze maken laster. Ze zeggen dat ze geloven, maar ze, ze geloven niet. Maar bovendien het zijn leugenaars, en dat is een grote ziekte en hij zegt in hun harten is er een ziekte en Allah heeft de ziekte doen toenemen en voor hen een pijnlijke bestraffing want zij hadden de gewoonte om leugens te vertellen, en er is ook een andere waarschuwing waar de Allah de waarschuwt om leugens niet met waarheid te vermengen dat gebeurt ook vaker. Ja. Veel over dat ze zeggen van. Uh, uh, technisch gesproken is het eigenlijk geen leugen. Het is alleen maar het achterhouden van informatie. Ja? Of het is niet correct uitgesproken. Of ik ben een beetje cynisch met de waarheid. Maar een leugen blijft. Een leugen. Ja? En Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wa la haqqa bil wat wa taktumul haqq. En vermeng de waarheid niet met leugen en verwerg de waarheid niet. Terwijl jullie dat weten. En ook waarschuwt Allah subhanahu wa ta'ala ook niet alleen de leugenaars, maar degenen die naar leugen luisteren. Naar laster, roddel, uh, verzinsels tegenover je medebroeders of je mede mensen. En hij zegt, zij houden ervan om te luisteren naar leugens en al het verboden te verslinden. Als zij dus naar jou komen om Muhammad, oordeel dan tussen hen en keer je af van hen. Als jij je van hem hebt afgekeerd, kunnen zij jou tenminste niet kwetsen. Dus de bedoeling is ook om jezelf te beschermen. Je kan niet gekwetst worden als je niet ernaar luistert. Je kan niet erdoor beïnvloed worden als je niet ernaar luistert. Want wanneer je je van af bent, zegt Allah, kunnen zij jou tenminste niet kwetsen. En als je oordeelt, oordeel dan met rechtvaardigheid tussen hen... Voorwaar Allah houdt van degenen die, die rechtvaardig zijn. Mu'adi bin Jabal, een van de grote sahaba's, een van de grote metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wa sallam, kreeg eens enkele adviezen van de profeet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam over hoe een goede moslim te zijn. En uiteindelijk zegt de profeet, vrezen met hem, kulli. Zal ik jou niet vertellen hoe je dat alles onder controle moet houden? Bala, ya Rasulullah. Natuurlijk ook profeet, vertel me. Hij nam toen zijn tong. Hij pakte zijn tong vast en zegt. Kufa alay kahada. Hou dit onder bedwang. In de tijd van de jahiliya, in de voor-Islamitische periode. Het enige wat telde was handelingen: Roof, moord, wat je zegt. Mensen zeggen maar wat ze zeggen, ja. Zonder te weten dat daar de consequenties aan verbonden was. En toen zei deze Sahabi: Ja, Nabi Allah, O Profeet van Allah, wa inna la mu'achiduna bima O Profeet van Allah, zullen wij ter verantwoording worden groepen van wat wij zeggen? Kennelijk was hij een beetje verkleinde hij zo'n beetje. Hij, hij had het niet zo, hij tilde het niet zo zwaar over wat hij zei. En hij zei: O Profeet van Allah, zullen wij ter verantwoording worden groepen van wat wij zeggen? Dat is een soort uitdrukking in het Arabisch om, iets, om de serieusheid van een zaak te benadrukken En hij zei toen Weet je ja? Weet je wat de mensen het meest naar de hel doen belanden? Weet je waarom iemand wordt getrokken op zijn gezicht of op zijn neus en naar de hel wordt gegooid? Weet je wat... wat hoe dat komt, dat is de oogst van de tong, zegt de profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. En dit is een hadith overgeleverd door imam Nawawi in zijn 40e hadith. dus. en is tegenwoordig dat de zult gelogen, dan kijk maar naar de verkiezingscampagnes in Amerika... De ene leugen naar de andere leugen. Ja. Openlijk. Mensen van wie je eigenlijk het voorbeeld moet nemen, Er wordt openlijk gezondigd. En men schaamt zich er niet voor. En wij liegen misschien ook van dag tot dag denkende dat het alleen maar een klein leugentje is. Zonder te weten dat dat eigenlijk ook invloed heeft op onze iman. Op ons geloof. In sommige gevallen is het zo aanvaard Terwijl Direct onder de rang van de profeten Zijn de siddiqui Ja De siddiqui De profeten De siddiqui Zijn direct Onder de profeten Kijk maar naar Abu Bakr Wat is zijn bijna? As Abu Bakr as Abu Bakr As-sindib, degene die de waarheid getrouw is. Je hoeft alleen maar naar het leven van Abu Bakr radiallahu anhu te kijken. Om te zien waarom hij die, waarom hij die titel heeft gehad van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En bovendien, zegt sallallahu alayhi wa sallam verder in die, in die hadith. en een persoon blijft de waarheid zeggen en onder alle omstandigheden de waarheid zeggen elke opportunity die hij vindt blijft hij de waarheid zeggen totdat hij bij Allah wordt aangeschreven in zijn boek hij is een Siddiq. Wa al kadiba yahdi ilal fujur. En hij zegt leugens die leidt naar fujur. En het woord fujur is het tegenovergestelde van bir. Alles wat slecht is valt onder die categorie. Je ook duidelijk, er is de, uh, duidelijk een connectie tussen je tong en je hart en tong en je karakter en tong en, de, en in de mate hoe jij zondigt. Wa al kadiba Yahdi il al-Fujoer. die leidt tot ondeugd. En ondeugd leidt naar het vuur. En een persoon blijft liegen. Totdat hij bij Allah in zijn boek wordt aangeschreven als leugenaar je hebt van die mensen die dwangmatig liegen. Terwijl het soms eigenlijk ook niet nodig is om te liegen. Ja? En dan waarschuwt Allah ons ja? dat dat het gevolg kan zijn dat dat leidt naar fujur. En fujur is openlijke zonde. Alles wat maar uh, onder die categorie kan vallen is fujur. Ja? En een van de tekenen van de dag des oordeels is dat mensen openlijk zondigen zonder zich ervoor te schamen Hopelijk de wetten van God, van Allah subhanahu wa taal, overtreden. Koers en zusters. De graad van waarheidsgetrouwdheid is een hoge graad die direct valt onder de graad van de profeten. Ja? En zoals ik heb gezegd, veelal wordt een leugen zodanig omschreven dat een leugen krijgt een andere naam. Om te rechtvaardigen wat die leugen is. Ja, onvolledige informatie, niet echt correct, cynisch met de waarheid. Maar eigenlijk komt het erop neer dat je iets wat haram is, wat verboden is, een andere naam geeft om jouw doelen daarmee te rechtvaardigen. Net zoals ook andere dingen die, die in de ogen van Allah subhanahu al zonden zijn, maar die een andere naam zijn gegeven. Alcohol, geestesruimende drank, wordt niet alcohol genoemd. Zina, overspel, liefde op het eerste gezicht. Gokken. Ja? In de casino is dat een dagje uit. Dat zie je van de reclames, mensen die eigenlijk ook het goede voorbeeld moeten geven. Ja, bij de roulettes zitten ze allemaal te lachen, het is zoveel plezier. Terwijl als je echt naar een casino gaat, zie je alleen maar depressieve mensen. Maar alles wat zo'n zo danige benaming gegeven... ...natuurlijk ook om het aantrekkelijk te maken. En Allah ta'ala zegt... ...het is niet de naam... ...maar het gaat om de essentie van die dingen. En zo krijgt liegen ook een andere naam. Als we proberen liegen... ...een definitie te geven... Ja, ...wat is liegen, wat is een leugen? Ja, wanneer je voor iemand staat... Waarbij je iets tegen die persoon zegt. En hij denkt dat jij de waarheid spreekt. En hij gelooft jou in wat je zegt. Terwijl je weet dat je tegen hem liegt. Dat is een werk. En veelal zegt het dan. Nou ik refereerde eigenlijk naar die en die incident. Ik bedoelde eigenlijk die en die. En dat technisch heb ik niet gelogen. Maar hij heeft jou gelo geloofde in jou. En jij wist dat hij je verkeerd heeft begrepen. Ja, dus dat... Zoals Rasool sallallahu alayhi wa sallam zegt... Dat is een vorm van verraad... Misleiding tegenover je eigen medebroeder. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt... Hmm. Het is een vorm van verraad... En misleiding tegenover je medebroeder of je medesuster Om hem... Aan te spreken met iets en hij gelooft jou. Terwijl je weet dat je liegt. Een vraag die we onszelf natuurlijk ook moeten stellen is: hoe vaak liegen wij? Inna ja? lillahi wa inna Hoe vaak liegen wij per dag of per week? Of, probeer dat ook eens een keertje bij te houden. Ja? En om maar een voorbeeld te geven, en misschien herkennen we ons ook daar zelf daarin, maar de bedoeling is niet dat ik uh, zeg maar dat wil aanhalen. Iemand komt bijvoorbeeld vijf minuten laat, en zonder dat je iets hoeft te zeggen, treinvertraging, file, ja? uh, het rolt er gewoon zo uit de mond dat het eigenlijk misschien nooit, niet nodig is om te liegen. Niet nodig is dat je dat aanhaalt. Maar natuurlijk zeg je dat om jezelf in je gezicht te redden. Of om de ander niet uh, te kwetsen. Ja? En het rolt er zo makkelijk uit. En iedereen doet alsof hij gelooft. Terwijl als je werkelijk zou zeggen van. Het, was, het, was, het lag niet aan de file. Het lag niet aan, aan, aan de treinverbinding. Want dat, dat is zo'n zo uh, oeroude uh, uh, excuus voor mensen, ja, of je belt iemand thuis en de zoontje of de dochtertje neemt de telefoon op en je hoort aan de achtergrond zegt dat papa niet thuis is, <laughs> of zegt dat mama niet thuis is, <laughs> terwijl je aan de achtergrond hoort, ja, maar dit zijn natuurlijk je hebt grote leugens en kleine leugens, maar zoals ik heb gezegd, een leugen blijft een leugen, ja, het blijft altijd haram en het vervelende van liegen is, wanneer je eenmaal ermee bent begonnen, dat om die leugen te dekken, je weer een andere leugen moet vertellen. Je komt op een gegeven moment in een spiraal van allemaal leugens. Van de ene leugen komt een andere leugen. Je vraagt bijvoorbeeld een kind, heb je je huiswerk gemaakt? Ja hoor en was het moeilijk uh, weet je, dan moet je nu een andere leugen uh, nou het was niet moeilijk en wat was het dan dus je ziet dat wanneer je dan eenmaal bent begonnen met een leugen en als men doorvraagt dat je nu een andere leugen moet vertellen om die leugen te, te dekken dus dan raak je in een soort spiraal dat dieper en dieper en dieper gaat totdat je wereld er eentje is die alleen maar van leugen bestaat ik zweer het Wallahi wallah, bij God, bij God. Wanneer je ook vaak liegt En je spreekt één keer de waarheid. Dan is het ook niet makkelijk om de ander te overtuigen. Dat je deze keer niet liegt. Ik kan doodvallen als ik, als ik nu de waarheid zeg. Ja, ik, ik durf mijn hart op in het vuur te zetten. Ik zweer het. Wallah, wallah, hakkullah, hakkullah. Dat doet eigenlijk al zo'n beetje de indrukwekkie van, hé, hey, is die persoon wel betrouwbaar? Ja? Dus, maar wanneer iemand van nature ja, de waarheid blijft spreken, ondanks dat het in zijn eigen nadeel komt, zie je dat die persoon ook in de ogen van mensen zal stijgen in positie. Hij is iemand die altijd de waarheid spreekt. De profeet Mohammed sallallahu was gewoon om elke ochtend na de salaat, na het gebed wanneer hij met zijn sahaba's was, te vragen wat zij die avond hebben gedroomd. Ja, na de salaat vraag je aan Abdullah, heb je wat gedroomd? En als hij dan hun droom vertelde, ja, uh, vertelde de profeet wasallam, de betekenis van die droom. Nou, op een dag, op een ochtend vroeg hij aan de sahaba's wat zij die avond hebben gedroomd en geen van de sahaba's die vertelde... Toen dus zei de profeet, nou dan zal ik jullie over mijn droom vertellen. En de profeet alayhi wa sallam die vertelde. Ik zag een man. Het was met Jibril en Mikael, de twee engelen. En ik zag een man op zijn rug. Die lag op zijn rug. En iemand anders, die was bij zijn hoofd. En die had een ijzeren haak. Een grote ijzeren haak. Die man kwam toen van achter. Nam die haak. stopte hem in zijn mond. En trok het helemaal door zijn ogen. Tot, tot achter zijn oren. Tot achter zijn nek. Dat zag de profeet sallallahu alaihi wa sallam in zijn droom. En als hij klaar was naar deze kant. Ging hij aan de andere kant van zijn mond. Trok het tot zijn ogen. Tot achter zijn oren. Tot achter zijn nek. En als hij klaar was met deze kant. Is de andere kant inmiddels beter geworden. En zo gaat dat dood tot de dag des oordeels. En de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa Die vroeg van aan de twee. Mikaël en Jibril. Lahouma, ik vroeg aan beide. Man hada. Wie is deze man. Die zo'n verschrikkelijke bestraffing ondergaat. Zij zeiden toen. O oh Mohammed. Deze man. Als hij morgens wakker werd verspreidde hij leugens onder de medemensen, onder de mensen die een groot gevolg had dus wat ik hiermee wil zeggen de clue van het verhaal van deze hadith is dat het echt een serieuze zaak is dat het niet iets is wat lichtelijk opgevat moet worden en de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft ook gezegd salasa la yukallimuhum allahu wa la yanduru ilayhim qiyamati wa la er zijn drie soorten categorieën mensen naar wie Allah subhanahu wa ta'ala op de dag des oordeels niet zal kijken, niet zal reinigen. En voor hun is een pijnlijke bestraffing. Drie soorten mensen. En opmerkelijk is dat van deze drie mensen het eigenlijk niet nodig is geweest dat zij zondigen. Sjajjum Zanin, hij zegt, een oude man die overspel pleegt. Hij is al oud. Hij loopt misschien al in zijn, met, met een stok. Zijn ene voet is al misschien in zijn graf. Het is niet nodig geweest voor zo'n persoon om, om overspel te plegen. En Allah zal niet kijken naar zo'n man op de dag des oordeels. En voor hem is het een pijnlijke bestraffing. En de tweede categorie is... Een heerser, een koning die ligt. In vroegere tijden... Een koning was rechter, jury en tegelijkertijd beul. Een koning dat had de meeste macht, dan wie dan ook. Hij kon doen wat hij wilde, niemand die hem kon, iets, iets kon aandoen. Feitelijk is het voor hem niet nodig om te liegen. Alhoewel hij zo'n grote positie of zo'n grote macht had, ondanks dat hij, dat niemand hem wat kon, kon aandoen, ligt hij toch. Voor hem was het eigenlijk niet nodig om te liegen. Hij kan ermee vandoor gaan. Ja? Moa'a mustakbir. En iemand die arm is en daarbovenop is hij nog hoogmoedig. Je bent arm, je hebt niks. En daarbovenop ben je nog hoogmoedig. Ik kan me misschien nog voorstellen, als je rijk bent, heb je tenminste iets om mee te pronken. Een mooie auto, een grote huis, een mooie zwembad. Een buitenhuis in Frankrijk... In Zwitserland een huis en dergelijke... Zoveel geld in de bankrekening... Ja. Kan je, ik kan misschien dan nog tot een bepaalde hoogte... Begrijpen als iemand zo rijk is... Dat hij nog hoogmoedig is... Omdat hij iets heeft om, om mee te pronken... Maar iemand die arm is... die dus heeft niks... Daarbovenop is hij nog hoogmoedig... Voor hem was het eigenlijk niet nodig geweest... Om die attitude te hebben... En voor hem... Is er een pijnlijke bestraffing. en zusters in de islam. Ik hoop dat ik met deze kleine lezing. Een punt. Duidelijk heb gemaakt. Dat liegen op de eerste plaats in de islam. Iets is wat heel serieus is. Dat liegen. Onder welke. Uh, onder alle ulamas. Onder alle geleerden. De ijma ja, met consensus iets is wat haram is en dat wij daar ook natuurlijk in ons, met onszelf moeten beginnen en dat leugen een invloed heeft aan je karakter zonder dat jij soms ook weet want de zak er wa rahmatullahi wa barakatuh <tied> Sula Rahman Rafin, nal Nahmaduhu, Ta'ala, Wana staftirohu, Wana tubu il-lej, Wana tawakka lu-għaj. Wana għadu bil min xururi għan pushinaw min sajiqatja għamalina, Ma' jahdih il-lahu fahu wal-muhta di għomajubwin falan tagida wa wal-lijan murxida. Wachadu Allah la lahi il-lahi wahdahu la xariqana, Wachadu Anna Muhammad adduhu wa warasulu.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 Allah subhanahu wa zegt bij de openingsformule waar ik mee begonnen ben een eerste advies die hij geeft is ja, amanu O jullie die geloven vrees Allah vrees Allah zoals hij dat werkelijk gevreesd moet worden en een andere aya ja, sprak hij tegenover de mensheid O jullie mensen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 Een vrome tong heeft als gevolg een vroom karakter. Een corrupte tong heeft als gevolg een corrupt karakter. En daarom deze tong, volgens een overlevering van de profeet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, een overlevering overgeleverd door Imam uh, Tirmidhi, die zegt iedere ochtend als iemand wakker wordt, Vloeken al de ledematen al de organen vloeken de tong en die waarschuwen de tong. Resultawalla zegt, ik takilla fina De ledematen de organen die zeggen dan de tong ik taqal, ik fina. Vrees Allah in ons. Voor waar wij zijn zoals jij bent. Wij zijn zoals jij bent. Want het lichaam, de karakter die volgt, dat valt je uit. Dus iedere ochtend als iemand opstaat, waarschuwen de ledematen de tong. Fa'inna Voor waar wij zijn zoals jij bent, tong. Met andere woorden, houd het in bedwang. Fa'in is is Als jij de serapel mustakim, als jij het rechterweg volgt, volgen wij jou. Wa'inni wa'jeta is takamna.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 Inna Allah la yahdi minhu wa musriqun kaddar. Voorwaar Allah سبحانه و تعالى degene niet die verspilt en liet. De profetie van Allah علیه و سلم een hadith die is overgeleefd door Imam Bukhari. Inna Sidqa yahdi ilalbir. Hij zegt.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 And that all en dat is allemaal al-ghafullah van Sidduq. Sidduq betekent waar En Allah zegt, Leys al-birra an tuwallu wujuhakum qibbal al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birra man aamna billahi wal-yom al wal-melaikite wal kitabi wal-nabiyyina, wa aata al-mala ala hobbi dhawil-qurba, wal-yatama wal-masaakina, wa abna al-sabyil, wa sailina fi riqabi wa aqama salata wa aata al wal-mufuna bi Ahdim, idha ahadu, hij zegt, Bir, vroomheid, is niet dat jullie jullie gezichten naar het oosten wenden of naar het westen laten keren. Ja, als we bidden, hangt er vanaf waar jij geografisch ligt tegenover de Kaaba, je je naar het oosten of naar het westen. Maar bir, vroomheid, is voor degene natuurlijk die in Allah gelooft,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 Die op de eerste plaats bekend zijn om hun getrouwd zijn. Kijk maar welke profeet Allah subhanahu wa ta'ala gekozen heeft. Zij zijn bekend onder de gemeenschap als waarheid getrouwd zijn. Zelfs de grootste vijanden geven toe dat ze waarheidsgetrouwd zijn. Wat sallallahu alayhi wa sallam. was zijn bijnaam. Voordat hij profeet was. Al-Amin. De betrouwbare. Zelfs zijn grootste vijand.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 Van waarheidsgetrouwheid En die in uitzonderlijke armoede en ziekten en tijdens de gevechten geduldig zijn. Geduld. Dit zijn de mensen van de waarheid. Ula'ekel ladina sadaqu. Dat woord je siduk, komt weer ja, Dus al deze eigenschappen en nog veel meer, behoren tot de eigenschappen, tot de karaktertrekken van een siddiq Van de siddiqeen. Zij zijn degenen die de waarheid zeggen en zij zijn de Godvrezenden. Bovendien, zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook, wanneer je je vrienden kiest, kies degenen die bekend zijn om hun betrouwbaarheid en hun waarheidsgetrouwdheid. Ja? En Allah subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld in de Koran,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 Dat gebeurt ook vaker. Veel Veel dat ze zeggen van, technisch gesproken is het eigenlijk geen leugen. Het is alleen maar het achterhouden van informatie. Of het is niet correct uitgesproken. Of ik ben een beetje cynisch met de waarheid. Maar een leugen blijft een leugen. En Allah subna zegt, wallait al haqqa bil hakabilbaathi, wat taakumul hak.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 Voorwaar, Allah houdt van degene die, waar, die rechtvaardig zijn. Mu'adi bin Jabal, een van de grote sahabas, een van de grote metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, kreeg eens enkele adviezen van de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam over hoe een goede moslim te zijn. En uiteindelijk zegt de profeet, vrezen met hem, Alla ukhbiru bi milaki zalika kulli, zal ik jou niet vertellen hoe je dat alles onder controle moet houden?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 zonder te weten dat daar verregaande consequentie aan verbonden was. En toen zei deze sahabi... Ja, nabi Allah, o profeet van Allah... Wa inna la bima na o profeet van Allah, zullen wij ter verantwoording worden geroepen van wat wij zeggen... Kennelijk was hij een beetje... Verkleinde hij zo'n beetje. Hij, hij had het niet zo... Hij teelde het niet zo zwaar over wat hij zei. En zei, o profeet van Allah, zullen wij ter verantwoording worden geroepen van wat wij zeggen...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 In sommige gevallen is het zo aanvaard. Terwijl, direct onder de rang van de profeten zijn de siddiqui. Ja De Siddiqeen. De profeten, de Siddiqeen, zijn direct onder de profeten. Kijk maar naar Abu Bakr, wat is zijn bijnaam? as -siddiqu. Abu Bakr as -siddiqu. Abu Bakr as-sibbir, degene die de waarheid getrouwd is je hoeft alleen maar naar het leven van Abu Bakr anhu te kijken, om te zien waarom hij die waarom hij die titel heeft gehad van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam en bovendien, zeg Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wa sallam in, in die hadith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 openlijk de wetten van God, van Allah subhanahu wa ta'ala, overtreden. Dus en zusters. De graad van waarheid, is een hoge graad. Die direct valt onder de graad van de profeten. wa salam. wa En zoals ik heb gezegd, veelal wordt een leugen zodanig omschreven. Als een leugen krijgt een andere naam. Om te rechtvaardigen wat die leugen is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 en jij wist dat hij je verkeerd heeft begrepen. Ja, dus dat... Zoals Rasul sallallahu alayhi wa zegt... Dat is een vorm van verraad... Misleiding tegenover je eigen medebroeder. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt... Het is een vorm van verraad... En misleiding tegenover je medebroeder of je medezuster... -so Om hem... Aan te spreken met iets en hij gelooft jou, wa wa anta lahu terwijl je weet dat je liegt. Een vraag die we onszelf natuurlijk ook moeten stellen is: hoe vaak liggen wij Inna lillahi wa in air. Ja? Hoe vaak liggen wij per dag of per week, of probeer dat ook eens een keertje bij te houden?